De burgemeester van Utrecht is op haar vingers getikt door de rechter. Ze had vorig jaar een online gebiedsverbod opgelegd aan een jongen van 17. Die had opgeroepen om in actie te komen met vuurwerk tegen het coronabeleid en het vuurwerkverbod. Burgemeester Dijsma verbood hem toen opnieuw dat soort berichten online te zetten. Maar dat mocht ze helemaal niet doen. De burgemeester die gaat over de openbare orde in de stad. En openbare orde is iets wat buiten op straat gebeurt. En dus niet wat iemand thuis achter zijn computer of telefoon doet. En deze jongen die had online een oproep gedaan om in verzet te komen tegen het 2G-beleid en het vuurwerkverbod. Maar dat mag de burgemeester dus niet verbieden, zegt de rechtbank vandaag. Check even goed de reisplanner als je volgende week met de trein of bus moet... een boel streekvervoerders gaan staken. Eerder werd bekend dat onder meer de bussen van Connection... volgende week vijf dagen niet rijden. Nu komen daar nog meer streekvervoerders bij. Machinisten en conducteurs van Arriva, Keolis en q leggen ook het werk neer. Ze willen net als hun andere collega's meer salaris en relaxtere roosters. Volgens vakbond FNV moeten vooral mensen in de regio Dordrecht... de Achterhoek en het zuiden van het land rekening houden... met treinen en bussen... die niet rijden. En dan wat leuker treinnieuws. De mooiste treinstations van ons land liggen in Limburg. Treinreizigers konden stemmen op hun favoriet en de nummers 1, 2 en 3 liggen allemaal in het zuiden. De winnaar, station Klimmenransdaal in Zuid-Limburg. Onze verslaggever sprak reizigers die wel snappen waarom. Ja, het is een klein, een klein station. Schoon, uh, iedereen kent elkaar. En uh... Daar heb ik een paar vrienden gemaakt zelfs, dus uh, ja, wel leuk. Ja, we hebben nog de beste frituur. Uh... Wat is uw favoriete hap uit die, uit die fantastische frituur? Spicy frikandel met uh, pittige pepertjes. En dan is er ook nog een verliezer op station Lage Zwaluwen in Brabant. Dat station kreeg van reizigers als enige een onvoldoende, een 5,2. Krijg je nog het weer bewolkt en in het noorden valt wat regen of motregen. Er staat ook een stevige wind. Wel is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. Het is 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Oudekerk aan de Amstel en Apkoude... heb je 5 minuten vertraging door rommel op de weg. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Lunch. Welkom bij het ZFM Radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend. weekend. Ik sta te dromen op de brug. Ik zie de bomen in het water. Ik zie de lucht en even later voel ik de blikken in mijn rug Van alle mensen die daar staan en die mij streng vertorend vragen Moest jij dat echt zo nodig wagen? Waarom deed jij haar zoiets aan? Ik weet het best, het is mijn schuld Dat ik te vroeg met je moet trouwen Maar voor het genoeglijk nestje bouwen had de natuur toch geen geduld Het was zo'n zachte nacht in mei Maar ga dat maar eens expliceren Aan al die dames en meneeren die meer geluk hadden dan wij. Men zegt tot mij: Je bent een vod, je bent de schand van de familie. Van onze propre domicilie. Denk eens aan ons en ook aan God. En daarbij trekt men dan een smoel alsof ik knoflook heb gegeten. Van zo'n vent wil geen christen weten, die kwetst het eerbaarheidsgevoel. Desondanks luistert men naar het woord En psalm zingt luide al te gader Maar ik sta buiten als de dader Van een negatieve moord Vergeving en verdraagzaamheid Ja, die zijn goed voor liberalen Van die onchristelijke kwalen Is mijn familie gans bevrijd wijze oom is advocaat en regelt onze huwelijkszaken. Een hok met uitzicht op de daken, want anders stonden we op straat. Mevrouw hiernaast, die alles ziet, zit achter het raam en wringt haar handen. Ze roept gekwetst, het is een schande. Omdat jij moeder wordt, zei niet. Als ik jouw kind was, lieve schat, dan werd ik liever niet geboren. Dan liet ik niets meer van me horen, dan bleef ik zitten waar ik zat. Want de familie, lieve meid, is met de toestand zo verlegen. We hebben de kliek nu eenmaal tegen, want zij trouwden wel op tijd. Ja, dat is wij de Groot. Welkom terug. <coughs> mooie Mooi nummers. ja. Ach, schitterend. Die oude nummers hoor. Ja. Ik <coughs> zal Noordzee nog een keertje draaien. Vrij gezellig ga ik ook nog eens draaien. Ja. ja. Allemaal mooie nummers hoor. Ah, het is ook. Het is één LP ook van hem en dat is zo ja? verschrikkelijk mooi. Voor ja. De overlevende. Ja. Ja. Vind ik ook heel... ja. Voor de overlevende vind ik mooi en picknick vind ik erg mooi. Ja. ja. ja. ja. Nog een keer? Hetzelfde dus, nummer? nummer? Ja? Nee, niet twee keer achter elkaar. Oh. Volgende week weer. Oké. Okay. Nou bij de, uh, bij de herinneringen. Bij de, oh ja. Ik heb een bouwde de Groot best wel heel veel herinneringen. Mijn ja. vader was er gek van. Ja? Ja. ja? ja. Oh, is goed, ja. dat is goed. je ja. mijn vader heeft me ook wat LP's gegeven. Dat is ook wel leuk, ja. Ja, ja er was één LP ja. en die heb ik toen verknald van mijn vader. En het was een uh, LP met allemaal Franse chansons. Met ah, ja. Dalida en, uh, en ah, zo. Ja. Ja, ja. Dus uh, die heb ik stuk gemaakt. Hmm. Oh, dat zijn niet allemaal leuke herinneringen. <coughs> maar het zijn herinneringen, inderdaad. Ja. ja. <laughs> Volgende week. Niet allemaal verraden. Nee. Ik heb er ook ja. nog eentje. Uh, nee, tenminste een... Uh, een guilty pleasure? Mm -hmm. Bandu project King of my castle <laughs> Specialist Met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Dat is allemaal niet ja, hallo, uh, alwetende specialist. Ben je er? Hallo? Ja, hij heeft er. Ben je er? Hallo. Ja. Oké. Okay. Uh, waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, ik wilde eerst even iets wat zeggen. Oh? Ja, heb je het nieuws gehoord? Welk? Het, het, ja, welk? Het, het nieuws wat je net afgespeeld hebt, een, uh, tien minuten geleden. Ja, over de treinstakingen? Ja. Ja, en over de, het, het, mooiste, het mooiste station van Nederland. Ja. ja er zit zuiden. Ja. <laughs> Klopt geen ene moer van? Nee? Nee, dat geloof ik helemaal. Wat een agnebbeshuisje. Ik heb gekeken wat het huisje is. Nou, het is een van een hut. <laughs> en en de, de derde plaats was, uh, was Valkenburg. Nou, daar ben ik met jou geweest, Marja. ja, ja nee, Nou, dat, dat was dus... helemaal niks. Nee. Dat was schat. Je kon er misschien een frikandel kopen, maar dat was het dan ook. Ja. Dus ik, voor mij is het helemaal doorgestoken. Ik wist toch helemaal niet van die verkiezing af. <laughs> Anders had je meegedaan. <laughs> nou, nou, wist jij van die verkiezing af? Nee. Nee. Nee, nee. nee, dus voor mij wisten ze daar alleen in Limburg van die verkiezing af. <laughs> <laughs> Je wordt ook wel wat mensen met een zachte g, ja? Ja, maar ja, goed, ik denk dat, dat, dat Limburg misschien ook minder eisen stelt aan, uh, ah, aan een station. Ja, dat denk ik, want als je, dat, als je dat station in Haarlem ziet, dat is hartstikke mooi, denk ik. Maar het gaat er ja. weg met, met die hut nou, daar in uh, Valkenburg. Wat dacht je van het Amsterdam Centraal? Ja. Nou ja, dat is wel een beetje smerig, hè. Zo, uh, ja, ah, maar ja. die is van de buitenkant zo mooi. Tegenwoordig de, de verlichting toch? die erop staat, ah, dat is echt schitterend. Maar goed, ik vond het dus een kul uh, <laughs> nieuwsbericht. Maar goed, ik, okay. uh, ik wil het hebben over de Groene komeet scheert langs de Aarde, dwars door oh, ja. ons ja, ja. zonnestelsel. Ja. ja. Uh, er zijn op witte tijden voor astronomen: de Groene komeet, het heet dan c 2222 e 3 die scheert met 57 kilometer per seconde voor het eerst weer in 50.000 jaar langs de Aarde. Ja, die hebben een groot rondje. Hij heeft een uh, hele elliptische baan, ja. ja. Ah. En uh, hij, hij gaat helemaal naar de, oord, uh, de oordwolk. Okay. Van de opa van Mark Oord, waar ik mee gewerkt heb. Ja, um, um, uh, hij gaat langs de aarde. Um, het gaat over de komeet in de volksmond bekend als de zeldzame groene komeet. Uh, komeet <laughs> die deze weken langs de aarde schiet. Je kan het vanavond dus nog zien, hè. Als, het, okay. uh, als die wolk een keertje weg. Uh, zijn, dan, uh, je kan het met een blote oog zien, maar een eenvoudige verrekijker is er al genoeg. Het voordeel ervan is dat je wijd de hemel in kijkt en dan kan je hem makkelijk vinden. Oké. Waar moeten we naartoe naar kijken? Naar het zuiden of zo? Nou, gewoon omhoog. Gewoon omhoog. Hij gaat gewoon okay. langs. Ja, ja, ja. ja. En ik vind hem niet zo snel gaan. want je Hoe snel zei je? 57 km per seconde. Oh, kilometer. Oh, ja, dat is 200 km per uur. Ja. ja. Dan gaat hij toch sneller. Ja. Is 200 kilometer per uur? Ja, daar zit een factor nee. 3,6 in hoor. Ja. Je doet hem eerst maal 60 en dan heb je minuten en dan nog een keer maal 60 <laughs> en dan heb je uur. Ja, ja oké. Okay. In de warme meter is 100 kilometer 3600, per uur. Ja. Dus, dus 3600 keer 57. Ja, dat is toch, meer. Dat gaat toch wel hard hoor. Gaat hard, hoor. keer rekenen uit. Alwetende. Nee, kijk wel uit. Mag jij doen. Um, um, um, in de nacht van woensdag 1 en donderdag 2 februari was hij het dichtst bij de aarde. Dus dat is alweer voorbij helaas. Maar hij gaat altijd op 43 miljoen kilometer van de aarde. Dat is voor kosmische begrippen een steenworp. Het is een 0,287 astronomische eenheid. Dat is verder dan de maan, hè? Ja. Dat is verder dan de maan, ja. Oh, okay. ja, ja, ja verder dat. dan de zon zelfs? Nee, nee, want dat wou ik je net uitleggen. Wat is een astronomische eenheid? Een astronomische eenheid is de afstandmaat die vrijwel gelijk is... aan het gemiddelde afstand tussen de aarde en de zon. Ongeveer 149,6 miljoen kilometer. Maar hoor je wat ik zeg? Vrijwel gelijk en... Gemiddelde afstand. Denk je dus van: Ja, maar wat is het nou eigenlijk, die afstand? Nou, dat, dat, dat kan je dus niet zomaar zeggen. Want het varieert. Oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld eens gekeken en denk van: Ja, wat bedoel je nou eigenlijk mee? Want ik wijd een beetje van het onderwerp af, maar dat maakt niet uit. Kijk, bijvoorbeeld, het Japanse hoofdeiland is met 2,4 meter verschoven. naar de aardbeving in juli 2021. Ja? 2,4 meter verschoven. Oké. Okay. Het hele hoofdeiland. En bijvoorbeeld de aardschok in Chili. in februari vorig jaar met een kracht van 8,8. beïnvloedde de aardas. Berekeningen de van ruimtevaartorganisatie NASA wezen op een verschuiving van 8 centimeter. Oh. Okay. Ja, Daardoor is de tijd uh, die de aarde een volledige omwenteling nodig heeft met 1,26 microseconden ingekort. We kunnen dus in de tijd reizen door uh, aardbevingen. Nou ja. Ja, ja, goed toch? Prachtig <laughs> toch? Ja. Oh, ja dan uh, gaan we even terug naar de komeet. Uh, wat is een komeet precies? Nou, de, het wordt een dirty snowball genoemd. Een vieze sneeuwbal van steen, ijs en gas overgebleven steentjes uit de vroegere vormingsperiode van ons zonnestelsel... zijn samengeklonterd tot deze komeet. En bij elkaar gehouden door een ijsbal. We gooien ook onze ijsballen aan elkaar, maar ja. Ja, ja. ja nou, en jij met naar mij toe, hè? Ja, en ik doe er altijd steentjes in, weet je nog? Ja, ja, ja. ja, ja. Daar heb ik altijd die, die grote bulten van, ja. Ja, ja, ja. Dan zeg je, vader, hoe komt dat nou? Hé, hey, maar waarom is hij groen? Sorry? Waarom is dat? Ja, ja, nee, ja. Nu de komeet dichter bij de zon komt, verdampt het ijs. En dan kan je de staart zien van stofkorrels die wel een kilometer, of tien kilometer, uh, van 10 de, kilometer van de komeet vandaan komen. Regelmatig zijn er twee staarten aan de komeet te zien. Nou, hé. Hey. Zo? Dat, dat wist je nog niet. Hè? Een, staart, mm -hmm. een staart van stof, en die is grijs. En een staart van uh, gas, en die is blauw-groen. Het leuke is dat ze allebei een andere kant op kunnen wijzen. Huh? De grijze stofstaart zit namelijk altijd achter de komeet. Die gaat gewoon met die snelheid erachter. Maar de blauwgroene groene gasstaart richt zich weg van de zon. Hij kan dus zomaar naar voren wijzen. Het ligt wel waar de zon is, waar jij kijkt. Ja. Oké. Okay. Ja. Een anekdote over de gasstaart. Gasstaart. <laughs> de groene kleur wordt veroorzaakt door het stofje cyanogeen. Je hoort al een beetje hoe dat klinkt. Ja. Het is verwant aan het dodelijke gifgas cyanide. Oké. Okay. <lacht> dus nou niet en bepaald een komeet... waar je lekker op kan leven. Nee, nou, nee, nee, nee, nee. En, en, en er was hiervoor ook... een andere uh, komeet... genaamd Halley In 1910 kwam die ook dicht bij de aarde. Uh -huh. En de hele wereld was in... rep en roer. Want de aarde zou... door de gaswolken komen. En, en zou er wel eens vergiftig kunnen worden... Ja? daar werden pillen en speciale paraplu's voor verkocht. Ja, ik vond dat was een paraplu's. Oh, wat leuk. Ja. Maar, het, maar het bleek helemaal niet nodig. Oké. Okay. Ja. En die is toch pas geleden ook weer een keertje voorbij geweest, Haley? Nee, dat is al een tijdje geleden. Oké. Okay. Maar niet in 2010, nee. Je hebt wel gelijk, eerst later. Ook tijdens ja. mijn leven. Toen zeiden ze nou, de volgende keer dat je komt, dan ben je al lang dood. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat is met deze ook zo, geloof ik. Ja, deze komt over 50.000 jaar weer langs. Ah. Oh. Ik zet het in mijn agenda. Ja. <coughs> hij, beweegt zich zoals de aarde, hij beweegt zich niet zoals de aarde in een cirkelvormige baan, maar een, een licht-elliptische baan om de zon, zoals sterrenkundige Ellenbroeg zegt, maar een langwerpige, ovale baan. Mag ik jou even rectificeren? Ja. De aarde is ook geen uh, cirkelvormig, maar ook ecliptisch. Nee, maar licht-elliptisch. Oh, licht, ja, maar niet cirkel, nee. nee. Nee, nee, maar niks is een cirkel. Ja, zo. ja, ja, ja. Oh, Oké, okay, sorry. <laughs> ja. <laughs> nou, dat was het eigenlijk zo'n beetje. Ik heb nog twee ja. vragen over deze mooie uiteenzetting: ik heb gelezen ja. dat die Comete uh, uh, door wat amateurs zijn gedetecteerd als eerste. De nee, die deze al lang. Ze kennen deze al langer, hoor. Ja, volgens mij is het toch weer uh, uh, een of andere amateur die hem voor het eerst weer zag of zo. Oké, okay. ja, dat oh, weet ik niet. Nee? Okay. Ja. En een uh, ander onderwerp voor volgende week misschien. Ik heb in de krant gelezen vorige week dat de kern van de aarde, die is plotseling gedraaid. of plotseling, is... Gedraaid? Ja, gedraaid. Ja, 180 graden of zo of wat ook. En dat gebeurt vaker. Oké. Okay. Moet je maar eens zoeken. Okay. Ja, één keer in de 100.000 jaar, dan draait er wordt de Noord-as de zuidas as en... Nee, het gaat echt om de kern van de Aarde. Ja. Ja, ja, maar die bepaalt de mag magnetisme, wat ja. Meijer zegt. Klopt hoor, ja. Ik ben geen specialist. Hè? Ja. <laughs> nou, als je dat eens wil opzoeken, kern van de ja, dat Aarde. Zal ik draait, doen? Ja? ja, leuk. Voor volgende ja. week. Ja? Ja, en jullie succes verder met de uitzending. Ja, oké. Okay. Bedankt. En Dank we gaan door waar we waren. Oké. Okay. Why I'm making examples of uh you -huh. uh -huh. Must be the reason why I'm king of my castle Must be the reason why I'm free jungle in the land of adventure lives Torsad. Wij zijn van plaats gewisseld. Ja, zit hier geweldig hoor. Zit hier lekker rustig, hè? Oh, Nou ja, hartstikke goed. Ja. Ik wil eigenlijk een koekje bij de thee. Ik heb geen koekjes bij de thee. Ai. Morgen, Volgende week neem ik weer koekjes mee. Koekjes bij de thee, ja. Nou, We natuurlijk. hebben nog wel een verzoeknummer... van uh, Marcel van Kuik. Ja, ja natuurlijk. Ja. Met cult erin. Ja. <coughs> culture beat met uh, Mr. Veen. Geen harddruk. Well now, Ja, daar zijn we weer terug. Dit was Gloria Gaynor met I Will Survive. Ik ben er ook nog steeds. Jij bent er ook nog steeds. Je hebt nee, je een krantje inmiddels uit. De krant heb ik uit, ja. ja. Nou, en ach, ik zie dat je goed. wat leuk nieuws hebt uh, verzameld. Ja. Een Belgisch koppel weigert vliegticket voor baby te kopen. En laat daarom maar het kind erachter in een Israëlische luchthaven. <laughs> ja. Moet je ja. het ook wel. Uh, ja, lef hebben. Is <laughs> zijn ja, wel opgepakt. Blijkbaar mag het niet. Nee. Nee. Nee, dat is niet de bedoeling dat uh, nee? dat, dat uh, gebeurt. Nee. Ja, Normaal staat, zit die op je schoot toch, die baby? Ja, maar je moet voor een hond ook een ticket kopen. Dus je moet voor een baby ook een ticket kopen. Nee hoor, die kleine niet. Die zit bij jou op schoot. Weet ik eigenlijk niet. Ja, dan krijg je zo ook zo'n uh, snelkoppeling of zo. zo uh, dat je ook de baby op je schoot ook, uh, in kan uh, snoeren, ja. Ja, ze maken geen gebruik van een hele stoel. Nee, dus ja. Nou ja, zo'n maxicosi dingetje, dan neemt wel een hele stoel in uh, beslag. Ja, maar het gaat niet in een maxicosi zitten natuurlijk. nee Je houdt hem vast, ja. Ja, er staat niet bij, waarom niet? Nee. Nee. nee, nee het staat ook niet bij hoe oud de baby is. Nee, dat is ook weer waar, ja. Dus, uh... Ja, een baby, hoe oud zal een baby zijn? Ja, ja, jij bent baby tot, uh, tot, je, tot je eerste, tweede jaar of zoiets hoor. Dan word je een kant. peuter ja. en dan word je een kleuter en dan word je een schoolkind en dan, dan gaan ze je weg doen. Oh, kijk, hier staat dus inderdaad. Ja, want ze, ze waren al een beetje laat hè, de richting, uh, voor de vlucht richting België. Ze wilden zich kwaad te maken bij een toen ze te horen kregen dat ze moesten bijbetalen voor hun baby. Nou, dat is twee ja. opties. 25 euro voor een schootstoeltje. Ofwel betalen voor een aparte stoel voor het kind. En dat tegen ja. het standdesbrief voor volwassenen. Ja. Ja, 25 <laughs> euro. Daar ga je je kind ja. voor achterlaten. Ja, maar ja, Misschien ja, moeten sommige mensen geen kinderen krijgen. Nee, het is wel een beetje principieel. Het wordt steeds gekker zelfs. Uh, hè? Je moet voor je koffer ook bijbetalen. Dat is ook wel Die neem je ook niet op schoot. Nee? Heb je al gezien hoeveel uh, luchthavenbelasting je moet betalen of zo? Ik ben het er wel mee eens hoor. Kijk, 900. Jij bent in. tegen de belasting. <laughs> ik ben het toch wel voor het duurde maken. Ik zou nu een plaatje aanzetten. <laughs> ik <laughs> kan heb... ik niet? We <laughs> wisselen weer. <laughs> <laughs> Zo jammer, Zonder. <laughs> ja. Ik heb een stukje cabaret. Ja, Leuk. Misha Wertheim weer. Daar uh, gaan we 11 maart. Uh, heb ik daarvoor, hoop ik dat ik kaartjes krijg. Want dat is, uh, we moesten op de wachtlijst. Oké, okay, maar Die maart, komt ja. dus 11 maart in de stad Schouwburg in uh, halen. Ah, Oké, okay, ja. is wel echt heel erg leuk. Uh. Maar hier is dus uh, Mischa Wertheim met Kinderen met een vloer. Nou, wat heb ik nog meer gezien? Ik ben ook naar Kamp Vught geweest, ook leuk. Nou, leuk, leuker dan het was. Laat ik het anders zo formuleren. Nee, want het is echt opgeknapt. Dus die hebben echt naar de kritiek geluisterd. Dat is, nee, maar voorbeeldje, als je naar binnen gaat, die denkt, nee, toch niet, hier willen we naar buiten, geen enkel probleem. Nou, dat vind ik al een vooruitgang. En nee, maar alle, sowieso, het is helemaal schoongemaakt en het, is, het zijn mooie wc's. Je kan er koffie drinken, ze kunnen grote groepen aan. Nou was dat iets waar ze altijd al op inzetten, maar... Ik had altijd een beetje behoefte om harde grappen te maken. Als je naar zo'n plek gaat die zo verschrikkelijk is, dan zijn voor mij vaak harde grappen de beste manier om me nog even te beschermen. Ik heb dat ook bij een begrafenis. Vlak voordat ik naar een begrafenis ga, krijg ik ongelooflijke behoefte om nog even hele harde grappen te maken. Omdat ik weet straks, dan sta ik oog en met de totale zinloosheid van het leven. Je kent dit ook? Of jij blijft gewoon de hele avond zo kijken. <lacht> jij lijkt wel... Ja, oh nou ja. Ik wou zeggen, jij lijkt op, maar dat, dat is, slaat nergens op. Jij lijkt op een... Uh, op een voetballer op wiens naam ik niet kan komen. Zie je nou wat je doet? Het zijn de tv-opnamen. Maar goed. Ja, je kan niet op iemand anders lijken, dat snap ik ook. Maar het is, dan weten jullie in ieder geval waarom deze improvisatie mislukt is. A, omdat ik niet zoveel van voetbal weet. En B, omdat jullie hem toch niet kunnen zien. Dat is een beetje zonde van de tijd. Uh, maar die, nou ja, sorry. dat nou, zou jij eigenlijk moeten zeggen. Maar ja, dat is... Uh... Um, waar was ik nou? Um, uh, oh ja, dus bij dat, nou ja, goed. Dat is per, per definitie mislukt om, om zo'n uh, kamp. Uh, wat moet je daarmee doen? Ze hebben dus besloten om daar een plek van te maken waar een nieuwe generatie les krijgt over wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. En dat lijkt me heel verstandig. Omdat tegenwoordig al die kinderen natuurlijk allemaal aan het gamen zijn. om je wel weten wie wie was. Want anders had je punten kosten. Maar, nee... Maar het is, ik bedoel, hoe ga je aan een nieuwe generatie iets uitleggen... wat wij zelf niet eens snappen? Dat is meer de vraag die ik me dan stel. Toch? Uh, je merkt ook als je er rondloopt... dat het, dat het allemaal van onhandigheid aan elkaar hangt. Het is, uh, bijvoorbeeld hangt er een, uh, een, een tekst van Dit Nooit Weer. Dat hoor je ook altijd op 4 mei. Dat klinkt zo verschrikkelijk goed... Tot je erover na gaat denken, want het suggereert een beetje dat dit het allerergste is wat wij mensen kunnen doen. En als we dat nou nooit meer doen, nou, dan komt het allemaal wel goed. Terwijl dus je na gaat denken, meestal verzinnen wij mensen altijd wel weer iets gruwelijkers. Toch? Er gebeurt iets ergs en dan zegt iedereen, erger kan het niet. Nou een paar jaar later is het nog gruwelijker. Dan wordt het nog weer verschrikkelijker. Dan denkt iedereen, dit was het wel. Onvoorstelbaar gruwelijker. afgrijselijker. En dan onbenoembaar. Nou soms denk ik liever dit nog een keer dan wat ons te wachten staat. Ik heb meer vertrouwen in het verleden dan in de toekomst, namelijk. Weet je tenminste wat je eraan hebt? De to toekomst moet je nog maar zien, hè? Um... Ja, sowieso is het nooit gebeurd natuurlijk, hè, dit weer, historisch. Het -no. zou heel gek zijn dat de hele kam net gerest gerestaureerd en gerenoveerd was dat er iemand binnenkwam. Ja, slecht nieuws, hoor. wat is er? Nee, we moeten de hele boel weer in de originele staat. Waarom? We gaan het weer doen! Nee, dat zou... Nee, dus. En ik, maar, ik moet eerlijk zeggen, kijk, die harde grappen die die verdwijnen op het moment dat je daar naar binnen loopt. En dat hebben ze wel goed gedaan. Ik weet niet of ik het goed vind, maar het werkt wel. Uh, het eerste wat je ziet uh, in die hele tentoonstelling, die deur gaat open, is zo'n foto, en ik verzin het echt niet, van Albert Verlinde. Want die komt ook uit Vught. Blijkbaar had iemand bij de VVV Vught bedacht van het is toch belangrijk dat de mensen snappen dat er sinds het kamp nog wel meer verschrikkelijke dingen in Vught zijn gebeurd. Nou, ik wist meteen, dit wordt geen leuk uitje. En, maar goed, waarom vertel ik dit nou? Ik liep dus, ik liep dus door, dat, uh, door, dat, door, door die tentoonstelling heen. En dan zie je allemaal mensen, die, die, vooral jongeren, pubers eigenlijk... want die gaan, die gaan dus overdag met school naar zo'n zo museum of historische plek toe. En ik liep de, tussen zo'n groepje pubers en die kregen les over de SS. En, en dan merk je dat, die, dat die, die kids oprecht geïnteresseerd zijn... omdat het echt gebeurd is en heel erg... En dus die zijn allemaal aan het luisteren. En die, uh, die, die, die mama staat aan het vertellen over de SS. En dan gaat een hand omhoog van een gastje met zo'n bondkraagje. kraagje. Had zijn jas nog aan binnen. Had ook zo'n petje op. Met die dan niet over zijn hoofd trekt, maar wel met de prijsje er nog aan. Dan, ja, meneer, ik vroeg mij af, ja, meneer. Waar is drie keer ook corrupte is bij dan zeker of niet dan? En die hele klas kijkt naar die vri vrijwilliger. En ik ben natuurlijk nu ook wel benieuwd. Dus ik. Ik kijk terug en, uh, en, en, en die vrijwilliger die zegt, ja, er zaten ook corrupte SS'ers tussen. En je voelt die hele klas ineen krimpen. <tipen> ja, dat, dat deze echt pijn, dat merkt hij gewoon. Dat deze pijn, ze, en ze hadden bij elkaar met elkaar besloten, het is dus één ding om verschrikkelijke bevelen te moeten opvolgen, maar om dat dan niet te doen, dat is nog veel erger. <tipen> dat is een <het> <tipen> Ehm um, dus ik liep, en het was geen Marokkaan. Dat wil ik echt even duidelijk bijgezegd hebben. Nee, omdat hij praat zo zijn. Veel mensen denken, zal wel Marokkaan zijn. Maar dat was het maar zo simpel. Gaan we naar een middelbare school. Ze praten tegenwoordig allemaal zo. Ja, weet je hoe ik daar kwam? Uh, daar ben ik achtergekomen toen ik op het... Uh, ik moest op het Fossius gymnasium zijn in Amsterdam-Zuid. Ik moest daar een workshop geven aan kinderen met een voorsprong. En ik, uh, ik kwam de school binnen. Om, nou ja... Iemand zal het moeten doen, anders raken ze hem kwijt. Nou. Dus ik ging daar zitten. Ik ging daar zitten. En er zaten twee van die jongetjes. Uh, van die, die superblonde jongetjes die duidelijk al 80 generaties in Amsterdam-Zuid wonen. En uh, zo'n mees en zo'n splinter. ja. En ik zit daarnaast. En ik hoor dat ene jongetje tegen dat andere jongetje zeggen... Yo, check dit man, ik heb straks dubbel uur. Latijn, vertaling, je weet toch, plato. <lacht> en die andere zegt, chilex, check dit, ik heb straks dubbel tussenuur. <lacht> ik vond dat zo aandoenlijk ook eigenlijk. Om, nou ja, als je eerlijk bent, een taalachterstand moet je eigenlijk heel jong mee beginnen. Dan haal je nooit meer in. Maar je voelt dus dat die jongens een poging doen. Hè, om de taal van de straat en de taal van de oprijlaan tot elkaar te brengen. <lacht> Hij het ook zo aandoenlijk. Toen liep die jongen die Latijn had, die liep weg. Die zei tegen die jongen: die vrijheid, yo, prettig chillen. <lacht> maar ik snap wel waarom ze zo praten, toch? Het, ja, ik snap, als je zo praat, je kan een beetje agressie kwijt, dat is alles. Mensen zijn bang, als ze zo praten, zal wel crimineel zijn, onzin. Als je zo praat, je kan een heel nette jongen zijn. Wat zegt u, mevrouw? Wilt u zitten, ga ik staan, klaar. <lacht> Hele nette opmerking. Wat zegt wil jij oversteken? Wil jij, hier, geef die tas. Steek ik hem over, hier is die tas. Prettige dag! Een leuk nummer, hè? Ja, daar hoor je altijd vrolijk van. Er zit ook zo'n dansje bij. Ik weet alleen niet hoe die ging. Dat is geen vogeltjesdans, toch? Nee, dat is geen vogeltjesdans. Dat is ook zo'n dans. Die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die heb jij nog wat leuk voor nieuws? Ik heb geen uh, leuk nieuws, nee. Nee? Nou, misschien deze. Veel minder vrouwen met betaalverzoeken... via Marktplaats naar maatregelen. Ja, dat is blijkbaar dat is toch... via Marktplaats je gauw opgelicht, hè? Ja. ja. Daar moet je ook voor oppassen, inderdaad. Want, uh, ik heb al gehoord dat je inderdaad... Word je, uh, word je gevraagd om een vaste cent over te maken of zo. Ja, met een tikkie of Ja, dan of rekeningnummer. Zo. Ja, dan hebben ze alles van je. Ja. Dan kunnen ze een beetje oppassen. Ja, maar dat moet toch redelijk beschermd zijn? Ja, hoe wil je dat beschermen? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Dan heb je alleen de rekeningnummer. Volgens mij heb je, een, ja, heb je een rekeningnummer. Via Tiki? Ja, weet ik eigenlijk niet eens. Maar ja. dan moet je ook nog een wachtwoord hebben en zo. En een naam en dat soort zaken. Volgens, is het echt zo makkelijk? Ik kon, niet, ik kon vaak niet per tikkie betalen. Ik snapte nee? niet hoe dat werkte. Inmiddels wel, hoor. Ja. Maar zeker in het begin snapte ik dat niet. En dan kwamen al die meiden van... Oh, maak even een tikkie over. Maar ik kon via dat tikkie kon ik inderdaad... de bankrekeningnummer van degene... Uh, achterhalen waar het naar overgemaakt moest worden. Ja, maar dat is toch terecht. Ja. Dus kon ik het overmaken. Ja. Maar misschien kun je er ook wel misbruik van maken. Ja, maar hoe zou je dat dan moeten doen, inderdaad? Ja. Volgens mij ja, is het redelijk zijn... beveiligd tegenwoordig hoor. Maar ja, blijkbaar niet. Die gasten zijn zo slim. Ik weet, ja, ik zal niet weten hoe dat... Uh... Ja. Maar marktplaatsen blijven dus uh, uh, maatregelen genomen... om het uh, iets veiliger te, te maken of zo, ja? Ja. Ja, ja oké. Okay. Oh, je krijgt een link. Je, iemand stuurt jou een link... met een verzoek om er bijvoorbeeld één cent over te maken. En met die link... Kom je naar een phishing site? Ja, oké, okay. dus het gaat niet via je maar. vraag ah, okay. je om één cent over te maken met de link daarbij. En dan klik je op die link en dan is het gebeurd. Ja, oké. Ja, ah, oké, okay. ja. ah, okay. dat moet je dus niet doen. Je kan wel iets overmaken, maar niet via die link. Nee, je moet nergens meer op klikken, eigenlijk tegenwoordig. Hè? Nee. nee. nee. nee Zelf heb ik met, met mail, als ik iemand niet ken, of ik. Eh, ja, dan gooi ik hem meteen weg. Het is gewoon ja. best wel. Misschien best wel heel erg lullig. Hoor, want daardoor zou ik best wel goede mails ook weggooien. Nou, ik ben daarin echt de hele... Uh... Ja. Ook telefoons inderdaad. Of uh, ja, telefoontjes die je binnenkrijgt. Ja. Ik neem ze ook niet meer allemaal op. Nee. nee, als het onbekend nummer is. Meestal neem ik niet op. Ja, maar ik heb ook wel wat doms gedaan. Op een gegeven moment uh, stond er in het nieuws... Uh, ze hebben een app ontwikkeld om de aandelen te volgen. Hè? Mm -hmm. En als ze omhoog gaan verkopen. En dan als ze omlaag gaan kopen. Ja. En dat was blijkbaar bij uh, op een televisieprogramma geweest. Dat was het heel... Uh, hè? Met die mensen, hoe heet die, die draken of zo, die dragons. Die hadden het helemaal gepusht of zo. Die zaten wel zitten. Ah, Oké. Okay. Dus toen heb ik gebeld. Of ik heb me aangebeld. Nou, ik heb wel interesse. Maar op een gegeven moment ben ik mee gestopt, Want het was blijkbaar toch niet te jovel te zijn. En uh, sindsdien word ik uh, met het meest vreemde telefoonnummers gebeld. Of ik toch mee wil doen. Ah. Hopeloos, ja. Maar die telefoonnummers je hebt natuurlijk heel lang door die reclame dingen gehad, hè? Ja. Dat ik werd vroeger, nou ja, daar had ik nog geen smartphone, maar gewoon een, tele uh, een mobiele telefoon, dus dat begin jaren 2000, 1999 uh, 99 of zoiets geweest zijn. Rond die tijd ik werd constant gebeld door pensioenfondsen. Oh. Van, ja, mevrouw, wilt u uh, uw pensioen moet u wat omhoog doen ja. en al okay. dat soort dingen Ja, weer. Ja. ja. Dus op een gegeven moment ja. heb ik dat afgekapt. Toen werd ik door uh, begrafenisondernemers gegeld. En toen van jullie gaan wel heel snel. <lacht> je kwam in een kritische leeftijd, Ja, ja denk het. <lacht> dus, um, Ja, ongelooflijk. Nog een nummertje doen en dan. Nee, daar heb je nog voor bezig. Oké. Okay. Uh, Eén ding wat ze wel geven, of een advies wat ze geven, je moet wel aangifte doen. Dat loont altijd, ja. ja. ja het cybercruis blijkbaar toch uh, wordt opkomend. Dus. Uh, en de politie zegt ook, we zien vaak dat mensen uit schaamte of onwetendheid geen aangifte doen. Maar het is ontzettend belangrijk dat de slachtoffers dit wel doen. Want juist door die aangiftes, krijgen we een fenomeen in beeld. En kunnen we de juiste prioriteiten leggen in de opsporing, preventie en verstoring. Ja, zit wat in, inderdaad. Ja. Dus ben je belazerd of ja, opgelicht. Gewoon melden bij de politie. Ja. Cessa? Cessa? Wie? Ja. Uh, wou je de agenda nog doen? Of wou je even nou, een we nummerkje? hebben we nog even tijd. Eerst een nummertje en dan de agenda. Okay. Ja. André Haas is uh, junior met leven.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 Leef, pak alles wat je kan en ga, pak alles wat je kan Ik ga, pak alles wat je kan Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet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 Een lijf, alsof de morgen niet bestaat Leeft alsof het nooit echt af is dan gaan we nu naar de agenda. Dat heb je keurig opgezocht. We beginnen met het patronaat. Want op zaterdag 4 februari, dus morgen alweer denk ik, ja, is het weer een jaarlijkse eerbetoon aan Bob Marley. En dat wordt gedaan door de reggae movement. Vandaar dat dit patronaat een tribute to Bob Marley wordt gegeven. En dat begint om kwart voor tien. Zo, dat is laat. Ja. En het leuke is, je kan van tevoren een uh, heerlijke Ethiopische maaltijd genutten. benutten, Nuttigen. Okay. Nuttigen, ja. Moet je het vooral eerst even voor aanmelden. Dus dat is het patronaat. Morgen, Bob Marley tribute. Dan gaan we naar uh, Van der Laan en Woe. Die komt hey, vanavond alweer. Ja. In de Stad Schouwburg, hier in Haarlem. Uh, van der Laan en Hoer, dat is volgens mij ook uh, cabaret. Hè? Ja, dat, is van, uh, dat zijn die twee van even tot hier. Ik ben er geweest. Ik heb deze show al gezien. Uh, ja? Vorig jaar is die al gespeeld. Erg leuk. Ja? Echt okay. een aanrader. Dus een aanrader. Ja. ja. Er is nog wel een wachtlijst, maar als je denk ik, het nu opgeeft... Uh, is er toch grote kans dat je er toch naartoe kan. Ja. ja? En derde natuurlijk is de, in de Philharmonie. in De Stad Schouwburg in de Philharmonie. Het strijkkwartet Quarto Danel. Ja. En die gaan nummers van Mendelssohn en Wijnberg eh, spelen. En dat is inderdaad zoals een strijkkwartet. Ik zie hier uh, twee, drie violen en een grote contrabas. Ja. En dat is uh, zondag 5 februari. Of van drie uur tot half vijf. Ja. Met een pauze. En er zijn nog zeker nog tickets voor bekrijgbaar. Want uh, het middels vertrouwde uh, kwartet... Brengt hier tot wondermooie en grijpende uh, laatste kordet van Felix Mendelssohn. <laughs> maar ook het werk van zijn oudere zus Fanny Mendelssohn. Nou, daar hebben we nog nooit van gehoord. Nee, ja, ja. dat ook niet. Uh, ken ik ook niet. En ze houden ook een pleidooi voor het uh, tot voor kort onbekende componist. Uh, meneer Wijnberg. Dat <laughs> is een moeilijke voornaam. <laughs> ja, ja. Nou, dus die is morgen. Ja. Wij gaan afscheid nemen. Volgende week kunt u verzoekjes indienen... waar u uh, een herinnering aan hebt. En geef, dan moet je wel de... Uh, geef je herinnering erbij. Is wat ja. leuk. moet je ook delen, yes. inderdaad. Ja. Ja. Dus we sluiten af ah. met... Uh, always look on the bright side of life. En, uh, morgen is het weekend. Morgen is het weekend is afgelopen. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, Veel plezier. Tot volgende week. Tot volgende week.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 Always look on the right side of, of life <coughs> For life is quite absurd and death's the final word You must always face the curtain with a bang Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy. Enjoy it's so your last chance at it So always look on the bright side Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit When you look at it Life's a laugh and death's a joke It's true You'll see it's all a show keep showkeeper Het zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM